Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De politie heeft in Bakel in Noord-Brabant een Roemeense man opgepakt... in het onderzoek naar de dood van een jongen van negen. Zijn lichaam werd deze week gevonden in een sporttas in het water in Gent. Het kind was sinds begin dit jaar vermist. De man van 34 die nu is aangehouden zou de ex-vriend zijn van de moeder van het kind. Zij werd eerder al aangehouden. De Soedanese paramilitaire groepering RSF zegt het presidentieel paleis in Khartoum te hebben overgenomen. Het leger ontkent dit en zegt dat de strijdgroep heeft geprobeerd om het militaire hoofdkwartier te veroveren. Op beeld is te zien dat er rook opstijgt, vlakbij een gebied waar het leger een kamp heeft. Het dodental van de Russische raketaanval op de stad Slovjansk is opgelopen naar 11, melden Oekraïnse media. Eerder werden acht doden gemeld. Er liggen nog altijd mensen onder het puin. De raket sloeg in bij een appartementencomplex in een woonwijk in de Oost-Oekraïnse stad. Volgens de autoriteiten raakten meer dan twintig mensen gewond. Slovjansk is in handen van het Oekraïnse leger. De stad ligt ten westen van de frontlinie. De politie in Den Haag heeft afgelopen week na een tip meer dan duizend flessen met lachgas gevonden. De bezit of verkoop van lachgas voor recreatief gebruik is sinds begin dit jaar verboden. In de wijk Loosduinen zijn ook drie voertuigen in beslag genomen, meldt Omroep West. Of dat te maken heeft met de lachgasfondst is niet duidelijk. Er is niemand opgepakt. In het nieuwe windmolenpark Hollandse Kust-Noord op de Noordzee is de eerste windturbine neergezet. Er moeten er nog 68 komen. Daarmee kan 2,8% van het jaarlijkse stroomverbruik van Nederland worden opgewekt. De bedoeling is dat het park voor de kust van Egmond aan Zee eind dit jaar klaar is. Het weer in het Zuidwesten en Brabant zonnig met wat stapelwolken. In de rest van het land meer bewolking. Een kans op wat regen. Het is 10 tot 15 graden. Morgen begint bewolkt, later zon en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file op de N207 vanuit Alfa aan de Rijn naar Hillegom...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 Of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill A boy meeting girl, my possessive track. It's physical. De dame Tina Turner heeft uiteraard heel veel iets uh, gemaakt. Waaronder deze die we zojuist voor je draaiden. Dat was uh, What's Love Got To Do With It. En het begin van uur 2 alweer van Zandvoort op zaterdag, uh, Benno. Jazeker. Nogmaals goedemiddag, uh, Zandvoort. Ja, ja. Lekker zonnetje. Een graadje of twaalf. Uh, op dit moment. Dus lekker weer... om even naar het strand te gaan. Of uh, ja lekker genieten... van, van het dorp. Hè, kan je ook... Uh, ook genieten van uh, voldoende dingen. Achter het glas blijven zitten in de zon. En, zeker. En naar ons blijven luisteren. Wat dacht je zeker daarvan? weten. Of het circuit... opgaan, want uh, daar wordt flink uh, gereisd. Ja, dat, dit weekend is het... Uh, v... Uh, even kijken. De voorjaarsraces zijn... Uh, VM... Even kijken. Dan ben ik met tekst kwijt. In ieder geval voorjaarsraces zijn weer op... En uh, hiermee wordt het uh, race seizoen voor veel coureurs weer afgetrapt. Verschillende klassen komen in actie tijdens de voorjaarsraces, Waaronder de Supercar Challenge, uh, Ford Fiesta Sprint Cup... Uh, van Nederland en België de Mazda MX5 Cup. Dus allemaal leuke cupjes. BMW M2 Cup Benelux. En nou, dit uh, voorjaarsrace staat grand voor het weekend. Vol raceacties. En uh, ik hoop dat het weer uh, hele mooie spannende races gaan worden. Cupje A ook. Ja, ook ja, ja ook. Ja, ja. Nou ja, helemaal goed. Dat wordt gezellig daar op het circuit, Benno. Ja, en wat had jij... Zeker weten, nou ja, we hadden het net over OS volgend weekend. Ja. Maar volgend weekend kan je ook naar Zandvoort toe, want ja, op parkeerterrein de Zuid vindt weer Vintage at Zandvoort plaats. En dat is een jaarlijks evenement, een heel mooi evenement en er worden... Oude VW-bussen en auto's worden daar tentoongesteld. En dan komen de echte liefhebbers van die oude ja. vw mk eentjes en dergelijke... komen dan een heel weekend naar de Zuid toe met een barbecue erbij. En tentjes slaan ze op en ja, de dergelijke. Ja, dat zijn er veel hoor. En ja, dan wordt het weer een mooi programma volgend weekend. Ja. Ook vanaf vrijdag tot zondag. Nou, het programma vind je trouwens uh, terug op uh, vintage.zandvoort.nl. En tussen uh, alle woorden moet je even een streepje zetten. Dan uh, komt het uh, helemaal goed. Vrijdag, zaterdag en zondag. Nou, om 1 uur uh, begint het al op vrijdag. En het duurt tot zondag. Eens even kijken, Benno. Ja. Uh, nou, dat staat er dan weer niet bij. Oh, nou ja. Maar ja in ieder geval, het is een keer afgelopen. Ja, dat merk ik vanzelf. Ja, ja, ja. Ik heb hier Zeker. nog een heel kort berichtje. Uh, dat er een uh, horrorcrash was... tijdens de training voor een superklasse... Uh, gaat over racen. Uh, voor de World Endurance Championship... Uh, ging het goed mis. Dat was in Portugal. Een bolide van de Porsche Spring Challenge uh, Iberica... Is, is in een horrorcrash op de tribune... bij bocht 1 terechtgekomen. Dat kan je nagaan nou zeggen. Hey. En er staat een foto bij. En dan zie je dus uh, een, uh, een raceauto... Bovenop de stoeltjes van de tribunes staan. Jeetje. Gewoon door de, door de hekken heen gevlogen. Wow. En, uh, en de, gelukkig waren de tri tribunes helemaal leeg. Dus niemand gewond. En uh, ook de coureur is uh, zonder uh, er ervan afgekomen. En uh, nou, dat is dus, uh, laten we maar weer zien: van of zo'n wagen met hele hoge snelheid gaat. En het gaat mis dat het toch wel uh, goed is dat het. Uh, de tribunes goed afgeschermd zijn. Zeker weten meer over de racerij straks om kwart over vier in de pit report met Rendel. Ja, Rendel Alster. Zeker. Nou, wat gaan we verder nog doen? Uh, aandacht voor uh, evenementen evenement om half vier. Precies, en uh, de nodige andere aandachtspunten van uh, nou, die, die uh, berichten die ik eigenlijk uh, afgelopen week verzameld heb. Zeker, nou zijn we alweer uh, elf minuten verder. Gaan we openen met uh, deze plaat. Hier is battle. Ono, Het is ver weg van je, het is in het hel. Het is dicht En het is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 Es el amor que me das, vuelate y y a congelón, ya domingo en la ciudad, si tú me esperas, el tiempo puedo doblar, el cielo puedo amarrar, ayudarte lo entero, yo quiero que me atreves, yo so. no sé me tú no lejos de ti el info. Por fumar, y baila como sé que en Dios al y como que siempre hubiera sabido y nadie a, ti a ti te duro. que, soñar lo mejor que te Ik kan dolaar Als eerste hoorde je de zomerse klanken. Dat was de single Besso van Rosalia en Ro Alexandro. En erachteraan inderdaad Redbox uit de jaren 80 en 'For America'. Ja, het is uh, inmiddels uh, kwart over uh, drie geweest, uh, Benno. Ja. Straks om half vier hebben we de evenementenagenda. Maar we hebben ook nog uh, andere nieuws, uh, neem ik aan. Ja, zeker. Uh, uh, woensdagmorgen, even na middernacht, uh, kreeg de politie een melding van een persoon... die zich onder verdachte omstandigheden op een strand van Zandvoort bevond. Agenten zijn voor onderzoek naar het strand gegaan en troffen de man daar aan uh, op een strandstoel. Na controle bleek de man een onrechtmatige verblijfsstatus voor Nederland te hebben. De man kon geen geldig paspoort overhandigen. Hij is daarom door de agenten aangehouden. En een wat grappig grappige, er staat een, uh, op onze uh, website een foto van, even kijken, zes agenten. En die staan boven bouwenspellers. Ja, bij onze antennes. Bij ons. Ja, mooi hè. Dat is fijn dat ze die met zoveel man bewaken. Ja, ja heel, heel, goed. heel ja. goed. Tegen allerlei uh, vandalisme. Een hele mooie foto. En heel veel mensen hebben op dat bericht ja, gereageerd. Oh, uiteraard. Ja. Hè? want dat maakt wel. Uh, uh, zeg maar, uh, heel veel los uh, zo'n bericht. Ja, want wat deden die agenten w daar allemaal op het dak? Ja, wat hm. deden die? Ten eerste, wat deden die op het dak? Ja. Waren ze het hele strand met verrekijkers aan het uh, afkijken, zeg maar, of er wat gebeurde? Ja. En uh, hoe veilig ben je dan ook als uh, dame als je er uh, iets minder kleding aan hebt? natuurlijk ja, ja, En uh, die agenten liggen met een verrekijker bovenop Palace Hotel. Nou ja, op de foto <laughs> staan ze gewoon met hun armen over elkaar. Ja, en, uh, nee. Van de maar uh, heel veel uh, reacties uh, op, uh, op dat bericht uh, in ieder geval. Ja, het, uh, wij zijn er natuurlijk ook wel eens geweest voor werkzaamheden op dat dak. En het is wel indrukwekkend hoor. Zeker. Ongelooflijk. En uh, ja, wat nou het mooie is... Ja? Ik ben ook wel eens met een windkrachtje 7 of 8 uh, ben ik het uh, dak op uh, geweest. Ja. Heftig zeg. Ja, mag ik eigenlijk niet vertellen, want dat mag natuurlijk helemaal niet. Hè? <laughs> maar goed, bij is deze heb ik het verteld. Het, dus het is ik, verjaard. Ik kan geen uh, kant uh, meer op. Ja. Maar ja, dan stonden we daar op het dak. Maar ja, wat dan het rare is, ja. dat boven op het dak is het gewoon weer stil. Is dat zo? Ja. Hé, hey, wat grappig. Ja, dus op een, een of andere manier gaat dat om dat gebouw heen of zo. ja, en dan, ja. ja. Uh, ja, want ja, beneden nee. kom je bijna de hoek niet om. Nee, nee daar baait iedereen weg. Ja, uh, ja, ja. Ja. En bovenop het dak sta je veilig. ja zo is mogelijk. Ik zou je niet aanraden om uh, geregeld een dak op te gaan bij uh, windkracht 7. Maar nee. goed. Het, uh, nou, het is zij zo. Ja, ja, ja. <laughs> het dak van bouwenspellers. Ja, daar kunnen ze bijna een toeristische attractie voor maken. Dat, ja, vroeger uh, hadden we daar een restaurant uh, bovenin. Ja, inderdaad. Ja. En dan kon je heel mooi uh, over uh, Zandvoort uh, ja. uh, tot aan Amsterdam kon je kijken. Ja, vanuit, dus, uh, het is ongelooflijk. Uh, dat uh, restaurant... Ja. Ja, dat heeft de hele tijd uh, leeg gestaan. En volgens mij hebben ze nu wat van uh, woningen ingebouwd. Maar hoe ver het daarmee is, weet ik ook niet. Oké, okay, nou ja, het is uh, gemiste kans. In ieder geval uh, heel jammer dat dat restaurant uh, gesloten is. Gemaakt, maar ja, ja, heb je ook uh, in de Watertoren? Hadden we ook ja, een ja, restaurant. Ja. Maar die is niet hè? Uitzicht, de, de Uitzichttoren heette ja. dat uh, restaurant. Ja. En uh, ja, daar ben ik ook vaak genoeg op het dak geweest. Want ook daar stond weer een antenne van de radio op. Dus uh, ja, zo kom je nog eens ergens, hè? Rob dus, uh, Harms, onze dakhaas, hè? De dakhaas, zeker weten. Zeg, Rob, weten. morgen hè, is het de dag van een goede daad. Dus denk daar even aan dat je okay. een goede daad verricht... En dat, uh, de dag van de goede daad is uh, destijds, in 2007 is dat uh, uh, geboren. Dat op initiatief van de Amerikaanse Israëlische zakenvrouw en filantroop Shari Arison. En, uh, miljoenen mensen uit ruim 100 verschillende landen nemen deel aan deze dag. Uh, doe ook mee en verricht vandaag, dus morgen, een uh, dag niet hoor. Uh, maar in ieder geval morgen een goede daad. Want zo schrijft uh, Shari... Uh, Sharon Arison, ik geloof dat als mensen elkaar geen kwaad doen, niet zullen kwaad spreken en een goede daad verrichten, de cirkels van goedheid in de wereld zullen groeien. Nou, dat is wel weer heel mooi. In tien jaar tijd uh, is het uh, aantal, inmiddels tien jaar, is het aantal deelnemers explosief gegroeid. Van 7000 Israëli's tot meer dan 3,5 miljoen deelnemers verspreid over de hele wereld. Nou ja, op die, wow. op die miljarden mensen is dat eigenlijk nog wel heel, heel weinig, maar goed. Nou ja, mooie groei. Des, des niet te min, een mooie groei, ja. Zeker, nou, met uh, die uh, mooie resultaten sluiten we dit uh, blokje oh, weer af, oh, uh, Benno. Ja, ja en wow, dan boys. hebben we weer, hè. Ja. De, de, wow boys. Wow, boys. Zo'n goede groep uit de jaren 80 en 90, Benno. Ja. Duran Duran. Ja, hebben heel veel mooie platen gemaakt. Waaronder de Reflex, ook een van mijn favoriete platen. Maar deze staat toch zeker ook wel in de top drie van de platen van Duran Duran. Zo de Wow Boys hoor je. Ja, dat zijn we ook wel een beetje. Op de zaterdagmiddag. Ja, wij wel. Ongelooflijk. Op onze eigen manier. Dus onze eigen manier. <laughs> we, houden het, we houden het netjes, in En de schaap. Nou ja, dat hoor je allemaal tot aan 5 uur Sanford op zaterdag... met nu Teledeen. Hier is met Tell It To My Hearts. Dat was uh, Teledeen en Tell it to my heart. Het is uh, half vier geworden. We gaan even de evenementen doen, Benno. Ja, um, het is uh, anderhalf uur rijden vanaf de Tolweg uh, 10. En, dat valt voor uh, mij toch? En, ja, <laughs> en bij Hoeveel recht rechtdoor, maar dan heb je ook wat. En uh, ja, dat is echt iets uh, voor, uh, voor de lange termijn. Dus. Uh, het uh, gebeurt allemaal op 5 mei en het is wel een heel bijzonder bericht... want ik kreeg het uh, van uh, Rob Harms uh, toegestuurd... dat op 5 mei uh, 2023 is het precies 100 jaar geleden... heb je het weer, de eerste is het de reisbegaarde bloemen nou... maar nu is het de, 100 jaar geleden... de eerste radiotelegrafieverbinding kwam tot stand vanuit Malabar in het voormalig Nederlands-Indië... met Radio Kootwijk op de Veluwe. Kijk, kijk, kijk. Ja, en dit feit willen landelijke vereniging van radiozendamateurs, de Stichting Indisch Erfgoed... en de Stichting eh, Erfgoedplatform Apeldoorn vieren... in het weekend van 6 en 7 mei... Van dit jaar en met uh, medewerker van allerlei partijen gaan ze daar een heel leuk weekend van maken. En uh, waarom noem ik dat? Omdat het toch wel uh, ja, Radio Kootwijk is eigenlijk uh, haast niet uh, toegankelijk. Het is allemaal dus nu ook weer. Je moet je van tevoren opgeven. En het gaat allemaal in groepjes. En vol is vol geldt dat allemaal. Maar duur is het niet. Het is 6 euro per persoon. Inclusief thee, koffie of iets lekkers. En er zijn in de zenderzaal diverse gidsen... van Staatsbosbeer Radio Kootwijk aanwezig om toelichting te geven. Radio Gelderland is aanwezig... Om van deze, uit deze unieke locatie de zaterdag en de zondag uitzendingen te verzorgen. En op het buitenterrein kun je tegen betaling Hollandse ijsjes en Indische lekkernijen. En heel veel zendamateurs. Ja, en, en heel daar, veel zendamateurs. Uh, gaan, uh, gaan uitzenden vanaf uh, Kootwijk. Ja, ja, precies. Dus de, nou, voor alle zendliefhebbers. En uh, zend amateursliefhebbers, dan zou ik zeggen, ga uh, ra naar Radio Kootwijk. Nou heb ik onlangs een, een, een korte golf radio gekocht. Dus oh, ja. ik ga wel even luisteren of ik wat hoor. Ja, ja, ja. Ik ja. ben heel benieuwd. Oké, okay, nou... Jij wil even in ieder geval, ja, jij, jij moet werken op zaterdag, dus uh, jij blijft gewoon in. Oh ja, oh ja. Nou, uh, dat doe ik tijdens de uitzending. Morgen is het uh, zondag 9 april. En uh, nou, we maken dan op een ontspannen manier kennis met de vogels uh, van bos en duin. Deze vogelexcursie is uitermate geschikt voor uh, minder ervaren en beginnende vogelliefhebbers. Liefheb het is geen 9 april, hè, Benno. 19, nee, nee, inderdaad. Oh, wacht even, dat is een beetje oud berichtje. Dat is. Uh, verkeerd overgenomen, excuus. Dan ga ik gelijk door naar de volgende. Het is een kenmer Vogeldag. Dat is hon, Vogeldag 100% kluut, heet dit bericht. Het is morgen 16 april. <laughs> Wat is scherp van jou, hoor. En, ehm... Uh... Nou ja, en wat. Uh, dat is een, hele, is een heel programma. De dag begint met een vroege vogelfietstocht. door de polders rond Spandam. Daar vindt het allemaal plaats, de heksloodpolder. Daar zijn de hele dag excursies. Het land van de gruitjes uh, kan je daar naartoe. Het geheimzinnige munitiebos. Ja, je hebt daar een munitiebos bij Spandam, wist je dat? Nee, nee, nee, nee. nee, nee. nee, nee. En ik heb eens dus een keer ook een meneer gesproken. Daar, daar was een munitiedepot. En die heeft daar gewerkt en uh, nou, al gesproken. En ja, hij ontving daar dan alle gebruikte, of tenminste, munitie die terugkwam van oefeningen en dergelijke, die niet gebruikt was. Die ontving hij dan weer en moest dat allemaal weer verwerkt worden. En uh, dat was dus een geheimzinnig munitiebos. -de en depot was daar. Nou, Voor jong en oud vertelt de verteller Piet Paré eh, prachtige vogelverhalen. En wist u dat het fort bekend is vanwege de fraaie wandschilderingen? En dat is een van de forten van Spaarndam. Ze zijn te bewonderen tijdens een speciale excursie. En de hele dag kan er natuurlijk afgespeurd worden met verrekijkers naar allerlei soorten vogels. En er zijn inmiddels vier. 80 verschillende soorten gezien. Dat is ongelofelijk. Is even kijken, waar moet je zijn? Uh, het is uh, alleen voor... Uh, ...reserveren voor de fietstocht is noodzakelijk. En verder kan je gewoon deelnemen. Alle activiteiten zijn gratis. Uh, bij de Forte is geen parkeergelegenheid. Dus kom op de fiets... En um, dan is even kijken. Ja, er is wel parkeerplaats bij de Westbroekplas aan de Dammersweg in de Velsebroek. En de looproute is 10 minuten naar het fort. En het is een gezamenlijke organisatie van de vogelwerkgroep zuid kermerland IVN zuid kermerland waar dit bericht van komt. En de vereniging behoudt de Hekslootpolder... en de stichting Duurzaam Natuurbeheer Land van Gruitjes. Dus allemaal geweldig leuk in, uh, daar in de hekslootpolder. Die, als het aan de pol politici had gelegen, nu was volgebouwd. Maar daar hebben ze zich destijds met mannenmacht tegen verweerd. En het is heel goed afgelopen. Ook heb ik nog wel een website voor je: www.honderdprocentclut.nl. Klut. Ja, klut. Vogel. Klut. Ja, de, ja, ik weet het. Klut. Oké. Okay. Helemaal goed. Nou, we hadden het over Ruud, maar dat is weer wat <laughs> anders dan de Klut. Ja. Nee, heb je, heb je trouwens, ik was heel even afgeleid hoor, sorry, sorry, sorry. Maar heb je het ook over de bijentelling gehad, die vandaag is en morgen? Nee, daar heb ik het nog niet over gehad. De nationale bijentelling is uh, ja. ook weer, dus uh, kan je weer op, uh, op telling.nl uh, de telling doorgeven. Hè. Geregeld heb je dat, hè? de vogeltelling, ja. en, uh, de bijentelling en wat hebben we allemaal nog meer uh, gehad? Heel veel tellingen. Heel veel tellingen in ieder geval, ja. de tuintelling en uh, noem maar op. Ja. Dus, eh. Uh, Doe ja, lekker mee. Zeker, yeah. zeker. Ik uh, hoorde van de week deze plaat en ik denk, nou, een gouden oude. Heerlijk. Die wil ik zeker gaan draaien. Oh ja. De king. king. a friend Een blokje als eerste: de Gang Gang en de uh, single Closest Thing in Heaven, en daarachteraan uh, Carol King, uiteraard uh, met die uh, wereldberoemde knallende hit You've Got a Friend. Ben zeg, of Heugen. Ja, zeg, Rob, uh, had ik het net over uh, de hulpdiensten? Hadden we het eerder in dit programma over dat we het hier in Kermeland uh, rustig hebben? Mm -hmm. Nou, dat is in Limburg-Noord wel even anders. Daar is een, ja, tot mijn verbazing eigenlijk. Dat is een grote natuurbrand, in kwalificatie zeer grote brand. L1 Limburg, die meldde dat er rond half twee de eerste melding binnenkwam. Bij de, even kijken, hoe heet het park ook weer? Nationaal Park, de Maasduinen. Uh, daar is één hectare uh, is daar verbrand. Maar ja, we hebben wekenlang regen gehad. En dat er nu al zo snel een natuurbrand ontstaat, dat verbaasde mij eigenlijk. Inderdaad, want echt droog kan er nog niet zijn. Nee, ja, precies. Uh, uh, dus dat is... Uh... Maar ja, goed, blijkbaar kan het dus wel. En uh, het, is het is gewoon gebeurd. Uh, misschien dat ze het immers al onder controle hebben, dat weet ik niet. Maar het was, uh, want hoe laat is het nu? Want het is nu kwart voor vier. Ja, nou ja, voordat alles, alles is opgeschaald, ben je toch wel gauw een paar uur verder. Heel iets anders. Oh ja, ik wilde ook nog wat uh, zeggen. Oh, ja, je mag het weet... even tussendoor? Ja, natuurlijk. Want ik uh, zit op de ZFM-app, onze eigen app die je gratis uh, kan downloaden, Benno. ja. En uh, ja, daar zie ik ook uh, iets over het uh, museum, want we hebben nu de expositie. Ze hebben elke zaterdagmorgen trouwens live bij met uh, Goedemorgen Zandvoort. Onze ja. collega's die dan uh, ter plekke uitzending maken, maar het gaat om uh, beroemde Zandvoorts. De expositie is nog uh, tot uh, 4 juni. En morgen, ja, dan kan je ook weer gewoon naar het museum toe gaan. Het is woensdag tot en met zondag open van uh, 11 tot 5 uur. Maar we moeten even melden dat wegens omstandigheden... morgen het museum open is van 1 tot 5. Dus ja. twee uurtjes later dat je er even rekening mee houdt. Uh, morgen beroemd worden. en wil je alvast uh, kijken in het museum. Wij hebben nu te zien op uh, de app gezet. Dat is een uh, video en dan uh, kan je alvast uh, tezamen met uh, die dame... die uh, de rondleiding geeft een uh, kijkje nemen daar. Ja, het leuk is dat uh, gedaan... Uh... Nou, dan even, neem ik alvast toch weer een voorschotje op de inhaakdagen. Daar ben ik al een beetje mee begonnen, vanaf twee uur, omdat het toch alweer natuurlijk erg veel is. Maar uh, woensdag 19 april is het knoflookdag. Een dag om de vele toepassingen van knoflook aandacht te geven. Het wordt over de hele wereld gebruikt in de gerechten om zijn doordringende smaak... Ik ben trouwens vergeten te kopen vanochtend. Knoflookteentjes worden gebruikt voor consumptie, rauw of gekookt of voor. kan je het rauw eten hè? Dat wist ik niet. Knoflook rauw? Nee, ja, nee. Ja. <laughs> of voor. Ik kent wel even van de saus. Of ja. de zwaarmeijen. En medicinale doeleinden. Dat is dus knoflook. Ook uh, buitengewoon gezond. Dat zie je. Zijn... Roodjes zwaarmeijen is gewoon gezond. Ja, is gewoon gezond. En uh, een knoflook is een fundamenteel onderdeel in de keuken. Wordt al duizenden jaren gebruikt in vele culturen als voedingsmiddel en medicijn. En dateert tenminste van de tijd dat de piramiden van Giza werden gebouwd. Het zou hartaandoeningen en kanker helpen voorkomen. Nou, uh, prop je helemaal vol met, uh, met knoflook, wou ik zeggen. Want zal het zou lekker stinken. Zo is dat. En dan eens even kijken, is het nou diezelfde dag? Ja, dat is dezelfde dag. Is het ook Bananendag? Ja, het is niet te geloven, hè? Uh, de banaan is niet alleen aanwezig op uh, enkele zichzelf respecterende fruitschaal... maar we zien hem ook op de gekste plekken verschijnen in onze samenleving. Wat het denken van de bananenboot, het bananenlied... Uh, bananenbar, het bananenpak... Uh, tijdens uh, carnaval of een dalse banaan op Hypes. Ja, kent u hem nog? Uh, dus de, allemaal is het Bananendag... Um, en dat is natuurlijk op uh, knoflook en bananen op aanstaande woensdag 19 april. Oké, okay, nou ja, en je hebt uh, de bananenziekte op dit moment, uh, Benno. dus uh, Het gaat niet zo goed uh, met uh, de banaan. En oh. uh, in Nederland zijn we ook uh, bezig met een uh, soort te kweken. Ja, in Nederland. Ja, ja. De bananen worden hier uh, zeg maar, uh, ook geteld in hele grote uh, kassen. En er staan uh, enorme bananenplanten met uh, allerlei soorten bananen die dan uh, beter uh, resistent zijn tegen ja. verschillende soorten ziektes. Uh, ja, maar ja. op dit moment uh, ja, is het wel een probleem. Ja, okay. Dus uh, leg een banaan niet naast je appel hè, in de fruitschaal. Want oh, uh, ja, als je banaan dan uh, een beetje ziek is... Oh. Dan steekt hij ook de appel aan. Dit is de appel ook ziek. Ja, ja, ja. Kan je die ook weggooien. gooien? Kan je die ook weggooien? Zonder, zonder, zonder, zonder weer, jongen, jongen, jongen. We hebben het nog druk met allerlei uh, leuke items, dus uh, blijf luisteren. De Zandvoortse Radio. We zijn er al ruim 32 jaar vanuit de leukste badplaats van Nederland, de Zandvoort AC. Met nu de jaren 70. Daar besteden we aandacht aan met Delegation.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 en draait nog steeds het bandje van hun laatste telefoongesprek En waar ze lopen, te wandelen Raakt de natuur van de slag. Daar wordt het midden in de winter Snel een mooie dag. Waar ze loopt te wandelen Krijgt ze bloemen aan de En iedereen die jongen Deze Henk Westbroek die zingt waar ze te wandelen. En dan moet ik meteen naar de marathon van Rotterdam denken... die morgen uiteraard van start gaat weer. En meestal, Beno, met de marathon van Rotterdam hebben ze een mooi weer. Ja. En het ziet er vanmorgen ook prachtig uit. Dus zeker. Uh, dat gaat zeker morgenochtend weer een prachtige marathon worden in Rotterdam. Wij zijn zometeen terug voor derde uur alweer van Zandvoort op zaterdag... En zeg graag tot zometeen met Roy Robersen als laatste voorpieren. Every time I look into your loving eye I feel love head money, just can't buy. Are you are here to stay